Met het NOS -journaal. De aardbeving van vannacht in Groningen is de zwaarste van het afgelopen half jaar. Volgens het KNMI had hij een kracht van 3,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Leermens, vlakbij Loppersum. Om kwart over drie kwamen er meldingen uit een groot gebied rond Loppersum... van Delfzijl tot de stad Groningen. De zwaarste aardbeving in de provincie was in augustus 2012 in Huizingen... met een kracht van 3,6. Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft vorig jaar een verlies geleden van ruim 2,3 miljard euro. De verliezen komen vooral door de vastgoedtak. Zoals verwacht moest daarop flink worden afgeschreven. Ook op de verzekeringstochters van SNS Reaal moest flink worden afgeschreven. Had de bank die kosten niet gehad, dan was er een netto winst geboekt van 386 miljoen euro. Aanbieders van flitskredieten hebben op grote schaal de wet overtreden. Van de 21 bedrijven die de autoriteit financiële markten de afgelopen jaren onderzocht, waren er 18 in overtreding. Ze hebben hoge boetes gekregen. Volgens de AFM verdienen de aanbieders op volstrekt onethische wijze geld over de rug van de allerzwakste in de samenleving. De meeste aanbieders van flitskredieten zijn inmiddels gestopt. De nationale politie houdt er rekening mee dat er per jaar 1500 tot 2500 politiemensen bijkomen met signalen van een posttraumatische stressstoornis, PTSS. Zo meldt het tv-programma Zembla. Nu hebben zo'n 4000 agenten die ziekte veel meer dan gedacht. De politie erkent PTSS sinds 2012 als beroepsziekte. Nederlanders dingen vaker af dan een paar jaar geleden. Bijna de helft zegt in de winkels wel eens te onderhandelen over de prijs, vooral bij grote aankopen als elektronica en meubels. Van degenen die afdingen zegt een derde dat nu vaker te doen dan drie jaar geleden, zo blijkt uit onderzoek. Klanten dingen af omdat ze het gevoel hebben dat ze te veel betalen, maar ook omdat ze minder te besteden hebben. Het weer in het noorden en westen af en toe zon, in het zuidoosten vooral bewolkt en kans op regen tot 6 tot 8 graden. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is een hele normale ochtendspits. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Soest en de Afrit Bunschoten, 4 kilometer. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en Apkoude, 4. Op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan, 7 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Battenverdorp, 5. Op de A10 de Ring van Amsterdam... 6 kilometer tussen Duivendrecht en in Nieuwemeer. A15 Nijmegen-Gorkum...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 Zover de Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Allemaal blauwe lucht en niks aan de hand. Vandaar dat we het politieke half uurtje ingaan. Aangeschoven zijn in deze tweede ronde... van voorstellen van de politieke partijen. Partij van de Arbeid is hier nu in persoon van Leo Heino en Oeshi Rietkerk. Leo, voorzitter. Ik ben voorzitter van de afdeling van de Partij van de Arbeid in Zandvoort. Ja. En Oesje op de verkiesbare plek. Ja, op de tweede plaats. Tweede plaats, ja. Uh, we hebben vorige keer uh, gepraat... Uh, en toen zei aan het einde Gertone die daar toen bij was... van ja, maar we hebben nog lang niet verteld wat we eigenlijk allemaal kwijt nee, willen. Nee, nee, nee. nee. Uh, vandaar dat we in deze tweede ronde zeggen... oké, okay, ga je gang. Zijn de dingen die jullie erg belangrijk zijn... die er echt toe doen in deze verkiezingen die je kwijt wilt... Uh, Mogen jullie het zelf bepalen? En vooral het waarvan je denkt, dit moeten alle Zandvoortes weten... want het is toch wezenlijk anders dan alle andere partijen. Nou, ik denk uh, wezenlijk anders. Ik denk dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. We willen nu eindelijk eens een keer... dat alle uh, mensen die echt steun nodig hebben van de gemeente... nu echt ook van de gemeente... dat dat geld daar komt waar het uh, thuis hoort. Okay. Wij zijn van mening en we hebben er alle vertrouwen in... dat uh, nu uh, de zorg naar de gemeente toe gaat... Um, dat uh, wij, uh, wij zijn ervan overtuigd dat nu eindelijk de verdeling van gelden gewoon beter gebeurt. Voorheen was het, um, laat ik even zeggen, het recht, het recht op hebben, dat is gewoon over. Ja. Nu wordt er gewoon heel goed gekeken. Naar nou, tenminste daar, daar gaan wij vanuit dat dat met deze nieuwe wet uh, wel gaat lukken, dat er gewoon beter gekeken wordt en maatwerk geleverd wordt. En um, de participatie, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar niet blij mee zijn. Die zeggen ik heb mijn hele leven lang gespaard voor me voor van alles en nog wat. En uh, nu moet ik het allemaal gaan, uh, zelf gaan betalen straks. Ja. Nou, Ik denk dat dat betrekkelijk is. En ik denk ook aan de andere kant uh, als mensen goed voor zichzelf gezorgd hebben uh, in hun werkbare periode dan uh, denk ik dat er ook iets voor de oude dag uh, over mag blijven. Op dat punt. Dus wat dat betreft ben ik daar geen, te, geen tegenstander van. Ja, Ushie, um, uh, mag ik even, als ik onderbreken. Uh, praten we hier dan over de Wmo ja, onder andere? Ja, absoluut. Ja, ja, de wet ja. maatschappelijk ondersteuning. Ondersteuning. ondersteuning. Ja. ja. Uh, de Wmo kent natuurlijk een aantal facetten. Uh, uh, jeugdzorg, huisvesting. Uh, ja, uh, nou, wat, de jeugd, ja wat de jeugdzorg betreft, dat was al de, in een samenwerking uh, met halen En in principe zetten we dat voort. Alleen even op een andere manier. Ja. Uh, voorheen was het zo dat het uh, rijk zorgde uh, voor die gelden. Nu is het zo dat de organisaties met de gemeente de afspraken maken. Ja. En ik hoor wel eens mensen zeggen van uh, de gemeente gaat op de stoel van de psychiatrie zitten. Nou, dat is natuurlijk grote nonsens. Want in principe maak je gebruik van de organisaties waar je al mee samenwerkt. Je hebt ja. uiteraard een keuze hè, welke organisaties daarvoor, uh, je daarvoor aanspreekt. Maar in principe is de lijn exact dezelfde. Het enige wat nu gebeurt, en dat is het verschil in uh, wat, het, wat het was. Voorheen waren er 11, 12 organisaties rond één probleemgezin, één kind. Ja. Nu gaat de regie liggen bij de gezinnen. De gezinnen gaan nu zelf samen met een regisseur kijken wat heeft het gezin nodig. Ja, dus wat dat, heeft u... Dat is dus in ieder geval beter georganiseerd en beter voor de ontvangende partij, zeg maar. Maar maken jullie geen zorgen over het feit dat er uh, toch uh, met, met heel veel minder hetzelfde verhaal moet gaan gebeuren? Ja, dat is natuurlijk heel tricky. Want iets wordt natuurlijk overgedragen met een bezuiniging. Want dat is wat, de, wat het Rijk wil. Ze willen bezuinigen. Um, dat maakt natuurlijk dat organisaties heel goed naar zichzelf moeten gaan kijken en naar hun eigen bedrijfsvoering. En ik weet dat uh, de gemeente Zandvoort met Halen is al denk ik anderhalf jaar bezig. Met de organisaties die het betreft. Om goed, uh, uh, om goed voor de dag te komen op 1 uh, januari. En is het ook echt goed te zoeken in de organisatie. Waardoor het niet alleen uh, veel beter gestroomlijnd wordt. Dus, dus gewoon veel beter voor degenen die het nodig hebben. Maar ook qua financiën. Ja, absoluut, absoluut. En je ziet zoals elk bedrijf. Ook in het bedrijfsleven. Je moet het toch zoeken in je eigen bedrijfsvolg. Ja. En dat is natuurlijk wat er ook gebeurt. En dat is ook waar de medewerkers in de organisatie ook altijd bang voor zijn. Van ik verlies mijn baan. Maar de bedrijfsvoering van die bedrijven wordt dus goed doorgelicht. En daar moet de bezuiniging natuurlijk ook uitkomen. Aan de andere uitkomen. kant kan ik me ook niet voorstellen dat de andere partijen hier anders over zouden denken, toch? Betekent dat jullie allemaal op één lijn zitten en dat het ook dus inderdaad gaat gebeuren? Nou, wat gaat gebeuren, bedoel je? Al je voorstellen en al die nou, ideeën. Dat zijn de voorstellen die het Rijk aan ons doet. Zo moeten wij het gaan inrichten. Um, ik denk dat het een beetje... Um raar zou zijn als andere uh, partijen er anders over denken... omdat het ligt er. En we moeten het samen met elkaar doen. En ik weet dat op dit moment is Sandvoort met Haalem heel goed bezig. Want we zijn een van de eerste in Nederland... die beleidskaders vastgesteld hebben. Ik ben vorige week bij een PvdA-bijeenkomst geweest... waar het ging over WMO en jeugd. En de Tweede Kamerleden zeiden dus ook dat Haarlem en Zandvoort... is een voorbeeld voor de rest. En dat komt eigenlijk al omdat onze wethouder... ik zeg het er maar even bij... onze wethouder daar al heel lang mee bezig is. Het is niet iets wat wij nu oppakken. En als je in de Raad hoort... Eh, dat we, we moeten het over de verkiezingen heen tillen... we moeten die beleidskaders niet vaststellen. Dat kan dus niet. Dan loop je achter de wagen en het Rijk wacht niet. 1 januari is 1 januari. Dus laten we goed voorbereid zijn. En ik ben ervan overtuigd dat dat goed gaat uh, lopen. Nog, nog even wat terug naar een... een, een wat globaler geheel. <coughs> het betekent dat mensen... veel meer afhankelijk gaan worden van... Uh, de mensen om hen heen... voor zorg en hulp. En gaan we niet een klein beetje terug... 30, 40 jaar... Uh, waar degene die... de sterkere... konden het allemaal wel betalen... en voor zichzelf zorgen. De iets zwakkere... Die kunt niet betalen, die zijn afhankelijk van vrijwilligers, van liefdadigheid, zo kun je het noemen. En dat is eigenlijk de klok terugzetten. Um, ja, ik ben het deels met je eens, maar ik denk dat dat nu ook al is. Het speelt nu natuurlijk ook al dat er best veel mensen naar de voedselbank... Waarom ontstaan die voedselbanken? Ja. Ik bedoel, ook in deze tijd waar wij denken met z'n allen dat het ja. goed gaat... Um, zie je ook dat het niet goed gaat. Er zijn mensen die op een minimum moeten leven. En dat kan gewoon niet. En wij hopen nu, we roepen al jaren... dit moet naar de gemeente toe. Dat moet bij het Rijk weg. Het moet dichter naar de burgers toe. Er moet maatwerk geleverd kunnen worden. En nu is het zover. Laten we het dan goed inrichten. En we moeten met dat mindere geld... wat we daarvoor beschikbaar hebben... moeten we efficiënter omgaan. Ja, absoluut. En dat is jammer. Er komt minder geld. Maar goed, het is een tijd van bezuinigen. Uh, ook voor het Rijk. Ik vind het helaas jammer. Als dat je er gaat kijken naar hulpmiddelen... dan is er een tijd geweest dat iedereen... een rollator kon ja, krijgen. Een precies. scootmobiel, een, lift, een traplift. Ja. Je hoefde maar te kikken. En je had het. Ja. Nou ja. En dat is voorbij. En dat is... in mijn beleving, in de beleving van de PvdA... gelukkig voorbij. Want nu kun je gaan kijken waar het echt... nodig is. Ja. En wij hopen gewoon dat door die nieuwe... wetgeving, dat wij... ...maatwerk kunnen leveren, daar wat nodig is. Ja. Als je het hebt over mantelzorg... ...en vrijwilligers, nou Zandvoort is... Uh, alom bekend... ...om hun vrijwilligers. We hebben een goed systeem opgebouwd. We hebben ook een systeem opgebouwd... ...waarbij mensen zich kunnen aanmelden. En ik ben mantelzorger. En daar ook... Uh, zorg voor gedragen wordt door de gemeente en door uh, uh, de organisatie die dat doet. Um, ja, we moeten daar meer gebruik van maken. maar daar is toch niks mis mee? Nee, nee, dat nee. hoeft ook niet, dat ben nee. ik met je eens. Uh, even naar een ander onderwerp bin, binnen het kader van uh, zorg. Uh, jullie zijn heel erg voor startersleningen leningen ja. Ja. voor uh, ja. jongerenhuisvesting. Ja, dat klopt. Vertel er iets over. Hoe, hoe zou, zou je dat willen organiseren? Nou, in principe is de pot leeg nu. Ja. En wij gaan er natuurlijk voor om die pot weer te vullen. Dat is wat de PvdA wil. Omdat je op dit moment... is het bijna onmogelijk voor jongeren... om te kopen of te huren. Je valt dan voor gauw in de vrije sector. En ja. dat is natuurlijk voor een dorp als Zandvoort... heel vervelend. En um, wij willen dus ook niet alleen voor Zandvoort... Dus maar voor de regio jongeren... Uh, voor jongeren huisvesting creëren... die um, ja, het eenvoudiger maakt om te beginnen. En die startersleningen kunnen daar een goede hulp bij zijn. Hoe gaan jullie de pot vullen? Welke... Bij... Nou, nee, heb je daarover? Nou, wij gaan natuurlijk wel proberen. Alleen is niet al te lachen. Ja, ja, ja. Nee, de pot, ja, ik begrijp dat, uh, dat het nogal uh, lastig is... als je daarbij nadenkt dat wij natuurlijk ook enorm moeten bezuinigen. Ja. Maar daar gaan we ons hard voor maken. Maar hoe? Geef eens een, uh, iets concreters. Hebben jullie plannen over het vullen van de pot? Ja, je kunt het alleen maar ergens uithalen... door iets ja. anders goed te bekijken. Precies. Ja, bedoel, maar daar moeten wij nog met elkaar uh, dat gaan Dat betekent dat dat je dingen niet doet. Nou ja. Die je dat tot zou... op toe hebt gedaan. Nou, dat zou... Dat zou kunnen dat dat zo is. Met mijn gezin. Ja, ja precies, precies. Ik kan dingen wel of niet doen. Of maar dit is ook de keuze die je maakt. Hè. Jongeren. Kijk, seniorenhuisvesting. Ik vind dat de Kei daar op dit moment heel goed mee bezig is. Met uh, de nieuwe uh, regels die ze nu. Of de nieuwe uh, pilot is het eigenlijk van twee jaar. Waardoor ze het mogelijk maken dat ouderen van 65. Dus 65 plus. de mogelijkheid krijgen om een eensgezinswoning. voor een flat of wat dan ook te, te verruilen... Ja? met behoud van de huur die ze betaalden. Ja, ja. Dus, En dat is een pilot van twee jaar. Nou, ik denk dat dat heel goed is dat dit op dit moment gebeurt. En ik hoop dat hij slaagt. En dat ze straks nog te weinig woonruimte hebben. Bij wijze van spreken. Maar dat maakt de doorstroming ook voor jongeren. Is dat dan van die scheef wonen? Nou ja, scheef wonen. Ja, dat bestaat al jaren natuurlijk. En daar kun je. En da, da, daar kun je in principe niks aan doen. Je kunt mensen niet de deur uitgooien die gewoon. Uh, je wel dingen gaan organiseren waarbij het scheef wonen minder interessant wordt. Maar dat brengt ons ook bij Zandvoortwaarden wat meer ouderen wonen dan gemiddeld. Ook eh, eigenlijk een beetje op een probleem dat eh, er zijn ook veel ouderen in de generatie die eh, uiteindelijk in een pensioenfonds hebben meegedaan. Op dit moment beschikken over een leuk pensioentje, hun AOW. En dus wat geld te besteden hebben en te veel inkomen hebben om een sociale huurwoning te betrekken. Ja, maar laat die zitten in Godsnaam. Zul je wat ja, zeggen? Ja, laat die mensen in Godsnaam zitten? Ja, maar je, je krijgt en, zes, en dan. Uh, gaat je krijgt kassen. wel een, een mindere doorstroming hè, op de eigen huizenmarkt, de huurhuizenmarkt. En je zou willen dat deze mensen die vaak zoeken naar een appartement of zo, gelijkvloers als ze ouder worden, uh, en daar niet voor in aanmerking komen. Mm -hmm. Omdat ze net even te veel inkomen hebben. En is het er wel, als je gaat zoeken? En, en ik hebben zie namelijk dat de KEI wel hier en daar... Huurwoningen uh, aanbiedt in de vrije sector. Ja, vrije sector, waarschijnlijk. Nou nee, ja, kijk, eh, het is natuurlijk zo dat dan de gedachte gaat. Er zijn dan zoveel mensen op de wachtlijst. Ja. Laat nou, in godsnaam wat huizen ook over. Maar er blijven natuurlijk wel huizen over. En daar zorgen wij in de prestatieafspraken wel voor. dat er genoeg sociale woningbouw overblijft. voor de mensen die dat ook nodig hebben. Ja. Maar dan nog heb je het probleem dat er te veel mensen tussen de wallen en het schip vallen. Ja. En daar moet je natuurlijk wat voor doen. En daarom vind ik de actie die de KEI nu voert... om de doorstroming te bevorderen... alleen maar toe te juichen. We hadden jullie beloofd uh, dat je uh, over uh, een aantal punten kon praten die uh, een warm hart toedraagt. Zullen we eerst even muziekje draaien ja. en dan uh, gaan we door uh, met dat punt? Wij gaan verder met Fisher Z, de worker. MUZIEK nee, Zandvoort. Wij gaan weer door met uh, het onderwerp waar wij uh, uh, gebleven waren voor de muziek. En dat was, wij praten op dit moment met uh, de Partij van de Arbeid en het is hun tweede ronde. Dat betekent dat zij uh, de gelegenheid hebben om ons te gaan vertellen wat er nou zo speciaal is in hun verkiezingsprogramma. We hebben al wat vragen gesteld en we hebben ook tijdens de muziek nog even door zitten praten. En daar kwam het volgende uit. Eigenlijk Zouden jullie dan uh, ook eens willen vertellen hoe je bepaalde plannen die je hebt... en die heel mooi zijn, hoe je die dan ook echt wil realiseren. Want als je kijkt naar alle verkiezingsprogramma's... of de vragen, de antwoorden op de vragen die gesteld zijn deze week... over uh, hoe denken jullie over dit... er zit een gemene deler in. Jullie denken allemaal uh, heel veel hetzelfde. En jullie denken ook heel goed. Maar het zijn wel... ...vaagheden voor alsnog. De kiezer zou toch heel graag willen horen... ...hoe jullie dat dan bepaald gaan realiseren... ...en kunnen jullie dan niet samenwerken? Want eigenlijk willen jullie op een paar kleine punten... naar nou allemaal hetzelfde. Gaan we nu de komende vier jaar... ...is iets gebeuren, iets, iets zien... ...wat nog nooit gebeurd is in Zand? Deze, nou, uh, vertel. ik mag het hopen. Ik weet niet, um, voor iedereen die ons gevolgd heeft de afgelopen vier jaar, weet ook dat wij staan voor um, gezamenlijk gaan we allemaal naar één doel. Dus precies wat jij zegt. De strekking van allen is gelijk. We willen allemaal hetzelfde. We willen dat het toerisme bevorderd wordt. We willen dat de huisvesting uh, goed geregeld is. We willen de, uh, de, de openbare uh, ruimte op dezelfde wijze invullen. We willen... Nou, zo kan ik nog wel even door... Ja, We willen het allemaal. Ja, nou. Um, ik denk, we hebben een coalitie gehad. Hè, nu, of nog steeds. Ehm... Als we nou inderdaad eens dus even vergeten, het gen ik zeg het toch, het geneuzel. Want we hebben een dualisme. We hebben, uh, wij laten de wethouders hun werk doen en we hebben een controlerende taak. Maar wat gebeurt er hier en wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Iedereen gaat kijken op de kleine letter en neemt daarmee de politieke standpunten als belangrijkste mee. Maar niet de grote lijn. En het, de, de coalitie is niet voor niks zo uitgelopen zoals die nu is. Het CDA is afgehaakt op het parkeren. Omdat, nou, ik kan, we, hebben, we zijn er heel duidelijk in geweest. Ook, ja, en ook in onze algemene beschouwingen... hebben we duidelijk laten voelen wat wij ervan vinden. En zo hebben we ons vier jaar opgesteld... We willen hetzelfde, maar gaandeweg het proces. Verliezen we elkaar en gaan we allemaal praten over die kleine politieke uh, zaken die wij denken nodig te hebben om te presteren naar buiten en voor de bühne goed te klinken. En verwachten jullie dat, dat de, komende vier, de komende vier jaar dat dit weer gaat gebeuren, dat halverwege. Ik hoop het niet, maar wij zijn maar een stipje binnen de raad. En uh, we moeten het samen doen. Zo zijn we vier jaar geleden begonnen. En we zijn elkaar verloren. Maar het zou de afgelopen tijd. een ernstig onderwerp kunnen zijn tijdens coalitiebesprekingen. Tuurlijk, tuurlijk, Om dat nou net tuurlijk, anders te doen. Tuurlijk, tuurlijk, absoluut. Om het ook duidelijk uit te spreken en te ja. zeggen, nou en dat gaan we nu anders ja. doen. Want ik neem aan dat dit hele pleidooi ook ondersteund wordt door de andere partijen. Ik, kan ik hoop zo het zo voorstellen. Ik hoop het. Er zal ik niemand het. zeggen, nee wij gaan dat niet doen, wij gaan niet samenwerken. Dus ook die wil zal er zijn. Ja, ik mag, het, ik mag het hopen. En iedereen spreekt... Zo is het ook vier jaar geleden begonnen. VVD, CDA, PvdA. Het is zo begonnen. Ik neem alleen maar het parkeren. Als ik zie hoe dat een wending gekregen heeft. Een raad die op hun besluiten terugkomt. Nou, een grotere afgang bestaat er toch niet? Ik bedoel, natuurlijk participatie. Luisteren naar burgers. Maar dat hebben wij verzuimd. Twee jaar geleden. Twee jaar geleden hebben wij verzuimd om de mensen te vragen wat ze ervan vinden. Daarna zijn wij begonnen met de participatieladder. En toen kregen ineens een aantal onderwerpen wel die ruimte. Maar bij parkeren hebben we het verzuimd. En dat vind ik alsnog een omissie. En dat vind ik alsnog heel jammer. Het getuigt natuurlijk wel van zelfkennis... Hè? om nou, ja, nee. voor de radio te zeggen dat nee, wij hebben, wij zijn niet bij de burgers te kunnen. dat te heb, ik nee, ja, heb ik in de raad ook gezegd. dat heb ik in de raad gezegd. Nog even terug... Hè? We lossen hier een financieel probleem even niet op. We hadden het net als voorbeeld even over die, die pot met de starterslening. Hoe je die wil vullen. Uh, wordt dat dan wel een punt de financiën, Straks bij nou, ik uh, denk het zeker. onderhandelingen. Want daar zul je toch een keer heel concreet moeten vaststellen... als je het niet hier voor de microfoon kunt doen... dan straks over een paar maanden. Hoe gaan we die pot dat geld wat ja. we hebben, die zoveel miljoen... verdelen. Hoe gaan we die verdelen? Ja, bijvoorbeeld, ik heb een heel goed, ja, goed voordeel. Mag ik ook even? Ja, natuurlijk. Wat wat, ja, voorzitter. Uh, uh, nou, ik denk uh, bij de komende onderhandelingen... als we uh, mogen meedoen, hè, natuurlijk uh, hebben in de eerste plaats... hebben de kiezers uh, hun stem. En uh, de Partij van de Arbeid uh, is... Uh, de eerste drie plaatsen zijn uh, uh, dat je zegt van... Uh, uh, uh, dat zijn wat de ouderen, in ieder geval in die zin, uh, gepokt en gemasseld, kennis van zaken laat ik het uh, zo zeggen en zeker in uh, deze overgang dat het Rijk uh, uh, uh, de problemen doorschuift uh, naar de gemeentes heb je kennis van zaken nodig, nou wij hebben in ieder geval die kennis in huis en uh, uh, ik denk dat dat nodig is om ook als je die regels opgedrongen krijgt... om daaruit de krenten uit de pap te halen. Maar dan moet je lezen, studeren... en ik weet niet hoeveel tijd in, in, in, in je gemeenteraadsfunctie stoppen. Nou, dus uh, uh, dat, dat wou ik even zeggen naar aanleiding van, van je vraag... Hoe, hoe ga je daarmee verder? Nou, en dan moet je onderhandelen aan die tafel... als uh, waarschijnlijk, uh, wij hopen wat groter, maar... <tie> Maar gezien, wel, de gemeenteraadskiezingen zijn vaak een afspiegeling van de landelijke beeld. Nou, dat is op dit moment niet rooskleurig. En de kwaliteit van wat in de gemeenteraad gebeurt, wordt in, tot nu toe, of vaak, wordt de gemeente niet afgerekend op zijn daden, maar op het, beleid, het landelijke beleid. Nou... Nou, wat wij de PvdA te bieden hebben, is kennis van zaken. En als we de problemen zijn, weten wij in ieder geval... Om er zoveel mogelijk uit te kunnen halen voor, het, uh, voor onze Zandvoortse gemeenschap. <lacht> nou, daar wou ik even uh, bij... Uh, Oké. Okay. <lacht> ja, ik, ik wil dat toch even aan toevoegen. dat ja? het, Op dit moment hebben we een voorbeeld. Er wordt 50.000 euro gevraagd om uh, voor de windmolens strijd hè, ja. tegen de windmolens. Ja. Um, dat is zo zichtbaar. En wie zou daar niet voor zijn om die 50.000 euro beschikbaar te stellen... om die strijd te voeren? Goed, oké, okay, dat Ben zegt ik. Maar goed, in principe is dat, dat heel duidelijk... dat hij het niet oh, heeft. Oh, oh, oh. <laughs> Gemeenschapsgeld ter beschikking stellen voor alleen de ondernemers? Waarom alleen de ondernemers? Ondernemers klagen, uh, geen business... Uh... Arbeidsplekken verdwijnen. Maar de... daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik heb en tot nu de toe alleen de ondernemers bijna gehoord. Daarover. En is het niet waar, mee, wat, maar wat, maar, maar wat de dacht de je van de kust? De bewoners de aan de kust? Ik heb de ondernemers gehoord, niet de bewoners oh. nog. Oh. Dan heb je wat gemist, denk ik. Dan heb je even zitten slapen. Ja, ja. Nee, als ik de Zandvoortse korant opsla, dan de zie ik de ondernemers aan De Maar laat ik even, ik wil even afmaken ja, okay. wat ik zeg. Iets wat zo duidelijk zichtbaar is, uh, dat heeft ook net als het parkeren weer, en, en nu die windmolens, heeft iedereen ook meteen, iedereen luistert ernaar, iedereen heeft daar zintuigen voor openstaan, ja. om daar op te letten. Helaas gebeuren er heel veel goede dingen uh, in Zandvoort, waar de PvdA, aan voor strijd die niet zichtbaar zijn, omdat mensen eigenlijk, en dat is mensen eigen, heel eigenlijk alleen kijken naar wat we bij hun dicht, wat hun raakt. En uh, dat is jammer en dat wordt niet gezien. Vertel dat... eens wat van die onzichtbare zaken. Ja, want daar zit je nu voor, wou ja. ik net zeggen. En dan is het ook aan jullie om, om na deze constatering om te zeggen: helaas. Zo begon je je zin, is het niet zichtbaar. Maar daar gaan we wat aan doen. Dat is ja, jullie taak. Ja, absoluut. Dus vertel maar. Wat, uh... In ieder geval gaan we zorgen dat uh, cultuur... en dan kijk ik even naar de krocht. Kijk ik naar de blauwe tram. Kijk ik naar het museum. Uh, er is een amendement aangenomen van de PvdA... die zegt dat het museum open blijft. We gaan nu eens eindelijk kijken... hoe kunnen we dat op een andere manier inrichten. De directeur is weg. Het is een grote kostenpost... Uh, Binnen dat geheel het kost de gemeente veel geld. Ik heb gelezen dat Hilly uh, nu tijdelijk waarneemt... Uh... Nu betaalt de gemeente Nee, maar goed. Ja, maar nu niet extra. Nee, nee, nu niet extra. niet extra. Dus nee, er is gewoon nee, gekeken... Is binnen, de on binnen het bedrijf gemeente wie die taak... Op zich kan nemen. Voor een dus jaar. En dan moet er opnieuw een besluit worden. Precies. Vanuit. En wij hebben dus gezorgd dat er nu eindelijk in dat jaar tijd dus goed gekeken wordt hoe we het op een andere manier kunnen inrichten. En als dat commercieel kan, heel graag. Heel goed ook. Maakt er wat moois van. Ik bedoel, dat is allemaal mogelijk. Als ik kijk naar de krocht, die kan niet weg. Laten we eerlijk zijn, die kan gewoon niet weg. Maar die moet wel opgeknapt worden. En dat willen we heel graag. En als er dan wat geld overblijft, wat wij dus ook denken... en waar we van uitgaan, kunnen we dat geld nog stoppen in de blauwe tram. Maar vooral blijvende te verenigingen die de keuze maken waar ze willen, ja. waar ze huisvest willen worden. Dan kunnen wij wel zeggen we gaan de blauwe tram opknappen. Dan kan de bridge vereniging erin. Maar willen ze er willen? willen ze er nog wel in? Ja, ze zullen wel moeten. Nee, maar ik bedoel maar, dus het is niet aan de gemeente om daar nee, nee. dan een, een, een keuze in te maken. Maar al deze, de, uh, je hebt nu opgezond van uh, waar de P van de A goed in is, hè? Kan en waar van? ze eventueel veranderen voor waren. Maar, waren jullie toch niet alleen? Nee, uh, natuurlijk niet. Nee, okay. De anderen nee, hebben nee, daar niet. toch ook een uh, behoorlijke bijdrage aan geleverd? Absoluut, ja. absoluut. Maar als ik kijk naar de openbare ruimte... iedereen uh, verbaast zich altijd over de borden... Zoveel borden, zoveel aanduidingen op straat. Uh, het principe shared space. Ik weet niet, het is niet ingeburgerd, de denk de ik. Gedeeld, we, we, de voetganger, de fietser en de automobilist delen de ruimte. en zijn verantwoordelijk voor elkaar. Dus zo min mogelijk borden en bebording. maar wel in de bestrating, in de uitvoering van zachte hobbels, aanduiding met lampen. En kun je heel veel voor elkaar krijgen. Er komen los op, op leefbaarheid antwoord, ja. geloof ik. Ja. Ja. Maar goed, ga maar door. Vertel mij, want dat willen we ook graag weten. Ja, ja. Nou, dus dat zou de openbare ruimte heel veel goed kunnen doen. Want het is ook voor de toerist vaak lastig om uh, de weg te vinden binnen Zandvoort. Dus de bebording moet eenduidig zijn. Niet te veel. Het moet opvallen. Dus daar zijn we ontzettend voor. We, zijn, we hebben een start gemaakt met uh, Shared Space... en nou, de PVDA's is voorstander. Ja, we starten dat ook met bordjes uh, die verwijzen naar de kust, naar de zee. Ja. <laughs> Maar leefbaarheid, ja. Ja, ja. Nee nee, nee. <laughs> de leefbaarheidsmonitor, ja, we zijn gezakt, heb ik begrepen. Via ja. uh, ja, ja. de monitor, ja. En dat is natuurlijk... Uh, en het uh, is denk ik niet een zorg alleen van... Het is, het is een zorg van iedereen. Ja, absoluut. We absoluut. begonnen met uh, de nieuwe voorzitter van uh, de ondernemersvereniging. En ook hij sprak zijn zorg uit. Absoluut. We willen toch ook allemaal dat er uh, toeristen komen. Dat ze maar vooral <laughs> blijven. Nou ja, dan wil ik toch even de, um, de metropoolregio Amsterdam... Uh, wil ik het toch even over hebben. Want ik ben van mening dat je elkaar moet versterken. In die toeristische punten die er zijn. En dan zit een meneer achter mij die dat uh, heel belangrijk vindt. Ik ook. Ik, maak, ik ga naar heel veel symposia toe die te maken hebben met de MRA. Daar zie je bijvoorbeeld dat het duingebied... de groene strook die er ligt, de verkeersreguleren uh, stromen... Um, de toeristenstromen. Die kunnen centraal goed geregeld worden. We hebben een aantal economische... Wie, nou, wie kan nou zeggen dat hij een vlieg, uh, vliegveld in, uh, in hun metropoolregio heeft? Daar moeten wij gebruik van maken. En we moeten gebruik maken waar... Het is natuurlijk ideaal als je een trein van Amsterdam naar Zandvoort hebt. Maak daar gebruik van. Maak gebruik van de sterke punten. En dat is wat de MRA doet. En daar... Uh, we zijn bijna door de tijd heen. Alweer. Alweer. Ja. Ja. Ja, we kunnen zo dagen doorgaan. Ik, ik, ik, ik zou nog eigenlijk een beetje samenvatten met een onderwerp... wat we net hebben, eigenlijk al een beetje hebben besproken. Je krijgt zometeen besprekingen. Raadsbesprekingen, coalitiebesprekingen. Uh, zou het niet verstandig zijn om daar een heel helder raadsplan te trekken... voor de komende vier jaar? In ieder geval voor de Partij van de Arbeid, voor wat ze willen met de beschikbare middelen. Dit gaan we doen van dat geld. Nou, in ieder geval denk ik dat er een helder plan is. De, dat heeft de, de huidige coalitie heeft dat ook uh, uh, gemaakt. Ja. En uh, daar, daar moet je overeenstemming over hebben. anders. Uh, maar hou jij aan het aan. plan? Nou ja, de, de, de verantwoording daarvan is, uh, dacht ik onlangs zo gekomen. Dacht ik, uh, wat er gerealiseerd is in die afgelopen vier jaar. En dat zijn ook punten waar je elkaar op kan aanspreken en, en aan kan houden. En jij zegt van, ik, ik wil nog een financiële onderbouwing uh, daarbij. Nou, in die vier jaar zijn natuurlijk uh, uh, de financiën... Dat is een wekbaar ook, nee. begrip. En, ja, maar en, zijn... en is ook lastig. Maar in ieder geval, als je daar beslissingen neemt die in strijd zijn met het coalitieprogramma. Ja, dan heb je een probleem. Dan kan ja. je elkaar op aanspreken. Ja. En dan heb je, ja. dat vind ik in, in ieder geval al duidelijk genoeg. Ja. Nou ja, je komt gewoon, ik noem maar een voorbeeld hoor. Misschien is het kort door de bocht. Wij vinden dat de startersleningen zo belangrijk zijn. We vullen die pot. En we doen wat meer, minder aan groen voorzien. Ik noem maar wat. zou een mogelijkheid zo kunnen zijn: die helderheid die Absoluut. duidelijkheid. Maar als je het hebt over coalitiebesprekingen. Dan, uh, ja, dan is het geven en nemen. Ja, Regeren natuurlijk. is geven en nemen. Dat ja, zie je dat is in Nederland. overal. Ja, maar maar en... hij zegt ook dat wil iedereen. Nou, ja. dan, uh, dan moet je dat waarschijnlijk uit eigen middelen doen. En ja. Dan, ja. Uh, dan, dan ja. gaat het. Dat is zwaar natuurlijk. Dan gaat het. Over waar willen we uh, dat geld naartoe brengen. Ja. En hoeveel om dat meteen vast te stellen. Nou, dat uh, lijkt me verdomd lastig hoor. En, dat is waar je speerpunt. Maar heeft. als er geld verdeeld moet worden naar, ja. uh, uh, in het sociale domein. Okay. En dan is dat, dat ook een deel. Ja, dan moet je keuzes maken. Ja. En dan zijn er toch ja, ja, een keuzes. heleboel prioriteiten. En dan moet je ja. verantwoord doen. En, uh, en niet één zo'n uh, uh, punt waar, waar je zomaar mee scoort. Want nee. je doet ook een andere weer een heleboel tekort. Dus, nou, dat is een spanningsveld. Nou, dat is eigenlijk politiek. Gezamenlijk ja. zorgen voor je gemeenschap. Dat die in orde blijft ja. en gezond blijft. Maar uiteindelijk is, komt daaruit een raadsplan voor de komende ja. ja. vier ja wat helder is. Dat is sowieso. Ja. Maar ja. Dat, ik, ik dacht dat het vorige was ook wel helder, hoor, eerlijk gezegd. En het speerpunt ja. maar volgens mij... Laten we nu terugkijken, laat maar vooruitkijken. De kwaliteit bij, uh... dat van de vorige keer uh, schiet wel behoorlijk op, ja. Nee, Hele... Ik wou nog even zeggen, het speerpunt bij de onderhandelingen zou misschien uh, gezamenlijkheid kunnen absoluut, zijn, in plaats absoluut. van onderhandelen op het scherp van de snede. Misschien één toevoeging, wij willen ook het, de vergaderstructuur aan de orde stellen. De wijze zoals het nu gaat. Oh, Oké, okay. goed. Ik zou dat zo fantastisch vinden als wij uh, dat. Uh... Maar goed, misschien is het wel with the thinking. Ik hoop het niet. Oké, okay. okay. bedankt voor jou. jullie komst en uh, uitleg en discussie en die er was. Uh, ja, we zien jullie terug bij het debat. Ja, graag. Oké, okay. bedankt. Dag, goed. dag. Maggie McNeil, terug naar de kust. terug naar de kust. We hebben hier in ieder geval één man die terug naar de kust komt. Ja. Nee, ik ben altijd... Ik ben, Jij nee, woont hier, Wim, Wim ja, Peters. Ik, ik, ik heb hier altijd gewoond, hoor. Ja, oké. Okay. Ik Jus, heb alleen een zaak in Amsterdam. Ik, je bent achter de horizon een beetje verdwenen. Ja, ik ben een beetje uit, uit het zicht gedwenen. Achter de windmolen. Ja, achter de windmolen. En uh, naast hem zit Maurice Demmers. Maurice, die... Uh, Deelneemt in de partij die voorlopig Lijst-Peters heet. Klopt? Ja, Lijs peters Amsterdam Bad. We, Amst we zijn geen vereniging, dus dan mogen we niet uh, als Amsterdam Bad op de lijst staan. Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, dus we zijn een, een eenmanspartij geworden, tweemanspartij in principe. Ja. En daarom moet Amsterdam Bad er partij bij genoemd worden. Ja. Er bleef bij mij hangen Amsterdam Beach. En ja. nou Amsterdam Bad. Ja, ja Amsterdam is, is Beach ging er veranderd. Nee, Amsterdam Beach werd door allerlei uh, instanties gebruikt. En ook door uh, commerciële instanties. Yeah. En ik uh, vind een, uh, een Nederlandse naam. Wat leuker als dat je. Want vroeger had je ook Standvoortbad. Ja, dat refereert aan. En daarom hebben we daarom heb ik uh, gekozen voor Amsterdambad. Ja, ja. Lekker de ouderwetse ja. ja. En dan moet Zandvoort weer net zo uh, druk bezocht worden door Amsterdam als, als vroeger. Daar hebben we vorige keer al eens een keer samen over gepraat. Dat, dat komt nog wel. Ik heb even gekeken naar, naar datgene wat jullie in een interview al hebben gezegd. Nou ja. En uh, de nou, BMO hebben we het uh, uitgebreid over gehad. Ik wil eigenlijk met wat anders. Want ik vond een opvallend ding. Wij willen graag als partij, zeiden jullie, gebruik maken van de know-how van ja. oudere ondernemers. Ja, precies. Uh, en, Niet alleen ondernemers hoor. Nee, nee, nee. Ook, ook andere ouderen die andere functies hebben gehad. Die zouden, die zouden heel goed uh, met de jongeren uh, als stageplek of als, uh, als mentor kunnen dienen. En, een, uh, en aangezien de ouderen uh, geld verdiend hebben, hebben ze het waarschijnlijk het geld niet meer nodig en dan moeten ze een vet leren medaille krijgen van de gemeente. Ja, of een, ja, een link of zo. heel mij is ja, het best interessant. een uh, eer ja. medaille. De gemeente die. Uh... wanneer is die voor het laatst uitgereikt? Nou, volgens mij nog niet eens. Volgens mij doen ze dat ieder jaar. Uh, ja. ja. Uh, er wordt een paar maanden geleden... Ja, ja, er is, er is een eremedaille. Maar dan, dan, dan, dan weten de meeste mensen het nou, niet. Nou, hij stond breed uit uh, in de publiciteit. Maar ja, goed, dan, dan, zou, dan zou je meer vetleren medailles moeten uitdelen. Ja, maar of hij nou vetleren is... Het gaat er denk ik om nee, maar de maar gedachte erachter. Maar hij dat wordt goed. met enige regelmaat ja, ja. uitgedeeld. Ja, ja maar dus. de, de gedachte was wel interessant, tenminste voor mij. Uh, niet alleen... Kijk, bij vrijwilligers heb je het al, hè. Ja. Daar, daar zijn vaak de gepensioneerden die dan hun ervaring inbrengen in een aantal takken. Uh, wat mij ook opviel was dus waren dus de ondernemers. Zouden die een rol kunnen spelen binnen de ondernemersvereniging? En, en nou, in de... tussen kunnen overal een rol spelen. Ze hebben er natuurlijk overal een mening over. En, uh, maar ik wil het niet beperken tot ondernemers. Ik wil het. Uh, uh, het kan van alles zijn. Z, z, uh, als zij ergens uh, hun diensten kunnen aanbieden, dan moeten ze dat doen. En dan, uh, uh, want vrijwilligers vind ik zo een. Uh... Ja, ja, goed. Kijk, je kan natuurlijk. Uh, ik, ik kom zelf uit onderwijs. Uh, je hebt natuurlijk mensen en, en, en jongeren die, die lopen met een ziel onder de arm. Uh, ouderen zijn gepensioneerd of worden gepensioneerd, lopen ook met een ziel onder de arm. We hebben het zogenaamde participatiemaatschappij. Nou ja, goed, niemand weet echt precies waar het over gaat. Maar als je dit soort platforms kan organiseren ja, ja, moet moet voor jongeren en voor ouderen, dan moet je het bij elkaar brengen. De gemeente kan dat uh, uitstekend faciliteren. Ja. ja. Volgens mij zijn er al wat platforms georganiseerd, ook door de gemeente. En nog niet zo lang geleden was er, heb ik begrepen, een bijeenkomst door de gemeente. Iedereen mocht allerlei plannen. Mocht hij gaan vertellen, en dat schijnt, uh, ik hoorde van iemand die er geweest was, een heel constructieve bijeenkomst. Dus op dat gebied gebeurt het natuurlijk al wel. Ja, er gebeurden meerdere zaken en, uh, en ik zeg ook niet dat de gemeente niet, uh, niet op dat vlak uh, actief is. Alleen wat ik mis, en dat mis ik met heel veel zaken, is gewoon de zichtbaarheid. De zichtbaarheid waar de gemeente mee bezig is. De plannen waar de gemeente mee bezig is. Staat het op sociale media? Komt het op Facebook? Er moet gewoon echt een soort met van golf komen. Dat moet georganiseerd worden. Daar moeten gewoon moderne middelen voor gebruikt worden. Om dat soort zaken te, te organiseren. Dat moet structureel worden aangepakt. En een keer een vergadering waar je met z'n allen een keer ideetjes ploft. Kijk, ik ben samen met Wim al twintig jaar ondernemer zijn hier. 20 al twintig jaar bezig met ideeën. Het ja. is gewoon dramatisch. En uh, uh, uh, uh, uh, we weten, elke, elke keer is er een idee. Elke keer ja. is er een nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging. Maar in feite verandert er niks. Er is, het is altijd hetzelfde. Het blijft altijd hetzelfde. En het is altijd hetzelfde. En als de, we er nou eens even van uitgaan... dat jullie zometeen het ook voor het zeggen gaan krijgen. Gewoon nou, dat denk een, ik een, niet een, hoor. Nee, een hypothetisch geval. Hoe ga je dan dit soort plannen concreet invullen? Nou, de gemeente heeft natuurlijk een beperkte rol in dit soort zaken. Je kan als partij en als, uh, als medestanders uh, kan je dit soort zaken ontwikkelen. En waar het sleutelwoord ligt, is gewoon structureel en ja, faciliteren. Het, en uh, kijk, net het is van ons even de. Het is heel, de, heel simpel. dat je het ook voor het zeggen hebt. Nou, dan zou het dus blijken dat de, de standvoerters voor ons plan zijn. En ons plan is een deelraad worden van Amsterdam. De, de, want hebben we de meerderheid. Dus daar stemmen ze dan ook voor. Ja, ja. Dat zegt u toch? Hebt, dat zegt u jij, toch? Ja. ja, dat was het hypothetische ja? geval. Nee, Oké, okay, dat was het hypothetische ja. geval. Dus er zijn de mensen hier in Zandvoort zouden voor dat plan zijn. En dan gaan wij praten met Amsterdam. Hoe wij meer gebruik kunnen maken van de faciliteit van Amsterdam. Dus dat kan zijn met een deelraad. Maar de naam Amsterdam moet in de plaatsnaam voorkomen. Om, uh, omdat je uh, dan voor zelf zichtbaar bent. Zandvoort was zichtbaar toen de tijd van de Grand Prix. Toen wist iedereen wat Zandvoort was. Ja. En tegenwoordig als je Zandvoort zegt in het buitenland zeggen ze wie? Wat? Niemand weet het meer. Als je zegt dat je Amsterdam... Uh, mensen in Amsterdam zeggen ook dat ze uit Amsterdam komen. Overal waar, waar je in, in... Als je enigszins in de buurt van Amsterdam bent zeg je dat je uit Amsterdam komt. En hoe rijmt dat dan met uh, de, de plannen? Dat je zegt, de gemeente moet meer uh, de bijpen... Nou ja, kijk, als je, als, je, nou ja, goed, als je deelraad wordt van de gemeente Amsterdam... dan is het Zandvoort gemeente Amsterdam... dan hoeven wij niet onze zelfstandigheid op te geven. Ja. Als wij opgaan in Haarlem, of in Haarlemmermeer... of andere omliggende gemeenten... dan hebben we dus onze zelfstandigheid zijn we kwijt. Ja. En dat willen we dus helemaal niet. We willen dat gewoon sturen. We willen gewoon een goede onderhandelingspositie hebben. Ja, is, en we willen niet automatisch samen... Gaan met alle gemeenten die nee. kennen mijn land, en zo verloren gaan in het grote groen. Dat ja, willen we niet. Worden, dan worden de besluiten genomen in een of andere bestuurskamer in, uh, in Haarlem. Wil je dat dan? Ja. Ja, nee, sorry. Uh, de, uh, wij zitten... Uh, nou ja, dat ik nog even... ook een vraag in het nou ja, algemeen. Goed, in het, het algemeen, het algemeen het ik ons... wilde nog even pushen nee. in de achtergrond met de Rijksgelden. Amsterdam is, er, is er gewoon een rijke gemeente. Die heeft geen begrotingstekort. Amsterdam hoeft niet uh, gigatekorten op hun sociale voorzieningen. En wij willen Amsterdam uh, onze huid duur verkopen aan Amsterdam. Dat zij uh, de waarde inzien van de overvloed van toerisme en uh, hotelkamers tekort. Dat ze hier hun... Uh, Toeristen kwijt kunnen. Punt. Ja. En dat moet, dat moet gewoon gefaciliteerd worden. En nog even doorgaan op. Uh, 20 jaar lang uh, gesoebat en geklooid in deze gemeenteraad. Het is een drama geworden. Er is niks van de grond gekomen. Bedoel ik gewoon structurele goede bouwprojecten. Minder boulevard. Dat is maar een voorbeeld. 25 jaar lang. Het lijkt de A44 wel. Nou, Rotterdam, het is ongelooflijk. Ja, er is, er is niets. Er is, in mijn tijd ken ik niets wat veranderd is in Zandvoort. Als behalve dat er af en toe een huis wordt afgebroken en een nieuw huis wordt neergezet. Onze tijd zit erop en ik moet zeggen, het was in ieder geval heel duidelijk nou, uh, wat jullie hebben neergelegd. Ik wil nog even erbij vertellen, dit was een even profiel, een kennismakinggesprek. Jullie worden nog door de redactie uitgenodigd om in tweede gesprek en dan uitgebreider over ideeën, ja. programma en dergelijke te praten. Ja, wat, maar wat ik maar nog even heel snel, ja, wat ik heel veel tussendoor nog even wil zeggen, Echte dames en heren, stemt u alsjeblieft op anti-windmolens, uh, uh, uh, uh, want uh, panel aan zee dat is dus helemaal uh, naar de knoppen als die windmolens voor de deur staan. Dan moeten we echt met z'n allen voor gaan liggen. Ja. Dat is duidelijk. Uh, ja, dat is heel mooi. Je, nogmaals, over een paar weken zien jullie graag hier... en dan gaan we uitgebreid en nog over een aantal consequenties... van jullie ideeën praten. Ja, okay. want dit heel was fijn. de eerste kennismaking moeten met de lijst. Moeten we misschien Peters? zelfs nog wel nadenken over de consequenties? <laughs> <laughs> Goed, uh, bedankt voor jullie komst. Wij gaan, uh, ja, graag gedaan. Wij gaan door met het laatste punt van, uh, van deze uitzending. Oh, de, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. We hebben nog een agenda. En uh, de agenda, nou ja, we hebben het net erover gehad. Morgen, ja. 9 februari, dan is er uh, jazz in de krocht, half drie. We hebben het uh, daar uitgebreid over gehad. Ja, en dan hebben we 12 februari, uh, filmclub Simon van Kolm. In het Circus Theater om half acht. Goed. Uh, we gaan dan verder met 14 februari een Valentijns bingo... in het Wapen van Zandvoort. Half negen. Half negen, ja. Op 14 februari ook de pubquiz in Café Koper. En die begint om negen uur s avonds. Ja. Uh, dat staat niet in jouw agenda, maar ik heb nog even snel genoteerd. 15 februari hebben we in de krocht de dansavond van Danschool Olderman. Begint om half negen. Oké, okay, en dan eindigen we met 16 februari. Classic concert. Hooglands ensemble, kamermuziek. En daarvan is de aanvang drie uur smiddags. Ik denk dat volgende week zaterdag. we daar nog wel even over gaan praten. Ik kreeg nog van. Uh... Iemand hier even alvast een vooraankondiging van een carnavalfeest op 22 februari. Om 7 uur s'avonds in de haven van Zandvoort. Dus de carnavallers die, die kunnen komen. Ja. Ik denk dat we er bijna doorheen zijn, hè? Hebben we nog tijd voor deze dingen? Uh, ja, ik denk het wel. Want dan hebben we nog een expositie van oude meesters... door Henk van den Berg in pluspunt. En die duurt tot eind maart. Ja, dan, uh, dan de jaarlijkse zomerexpositie in de Agatha-kerk. Van 5 juli tot 30 augustus. Daar worden kunstenaars voor gezocht, dus... Uh... Ja, en het thema daarvan is delen, geven en nemen. Ja. En je kunt je aanmelden op nijhuis.zicho.nl Oké, okay, en deze uitzending wordt herhaald op donderdag van 8 uur s morgens tot 10 uur s morgens. En uitzending gemist, ga naar www.cfmzandvoort.nl waarbij C begint met een hoofdletter Z. Ja, We rest ons nog om Hotel Hoogland te bedanken voor de gastvrijheid. Om uh, de techniek...